Dat, uh, ja, dat hun gegevens op de webshop uh, gebruikt werden. Uh, van dat, dat bedrijf TELS een onderdeel zou zijn van Eurofiber. Terwijl dat uh, totaal niet het geval is. Ja, toen zijn bij ons de eerste alarmbellen. Ja,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 Geen problemen worden voorzien. Elders waar eh, corporaties waren die problemen voor zagen, is er waar nodig ook rechtstreeks, direct met de corporaties gekeken waar men de knelpunten zag. En is ook gebleken dat die oplosbaar waren. Als de Woonbond nog op nieuwe knelpunten wijst, zal hij dat serieus bekijken, voegde de donor eraan toe. De Woonbond heeft een online meldpunt geopend voor huurders in de problemen.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 Bij elkaar staat er ongeveer 50 kilometer file. Er zijn twee files die opvallen. Dat is er eentje op de A50 van Apeldoorn naar Emmeloord. Want die weg is namelijk dicht tussen knopend Haddermerbroek en Kampen Zuid. Er is daar een aanhanger geschaard. Die is daarbij deels in de Slope land, Dus het bergen gaat behoorlijk wat tijd kosten. Voorlopig kan het verkeer richting het noorden beter de A28 nemen. Nog een weg die dicht is, dat is de N201 tussen Uithoren en Hilversum. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Loenen en de afslag naar Nederhorst en Berg. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het verkeer wordt ook daar omgeleid. Heeft u het afgelopen jaar meer uitgegeven aan de tennisvereniging of aan Lekker Uit Eten?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 dan kan het veel goedkoper. Vaste lage prijs en geen verrassingen achteraf in de kosten. Kijk op bc.nl. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Hele goeiemiddag. U bent rechtstreeks verbonden met een studio in Den Haag. En goedemiddag, u bent rechtstreeks verbonden met de studio in Den Haag. Volgens mij hoorde u mij al, zat ik ergens rechtstreeks ook doorheen. Zullen we maar zeggen, <laughs> nou goed. We gaan het hebben over politiek hier vanuit Den Haag. Onze eigen politieke vragenuur. Uh, tweede Kamerlid voor het CDA, Henk Jan Ormel, zit hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Hier zit ook Marcia Nieuwenhuis, zij is van Dagblad De Pers. heeft hem hier voor zich liggen. Een tabloid formaat. En Pieter van Os van NRC, Sinds vanaf Goddard gisteren ook, hè? Ja. ja. Is ja. het al een beetje dat je denkt, het is wat? Of, uh... Ja, ik... Uh... Ja, ik zou ook eens anders moeten zeggen. Hè? We gaan ook afslanken bij NRC Handelsblad. Dus ik ga je niet op de radio vertellen dat ik een verschrikkelijk formaat vind. Maar, maar Veel dat vind ik ook niet. reacties van ja. lezers? Ja, maar wel goede reacties. Uh, maar ook heel veel mensen zeiden het valt mee. Die waren kennelijk erg bang voor wat er zou komen. En het was toch nog gewoon helemaal NRC. Want ja, als je gehecht bent aan een krant. Dan ben je toch ja. bang dat het niet meer jouw krant is. Hè? Dat je het niet meer herkent als jouw krant. En uh, dat bleek natuurlijk allemaal heel erg mee te vallen. Goed. We gaan het hebben over de politiek. En we beginnen met uh, omaan. Ja. En, uh, op op dit moment, het is daar wat later hè, dan hier... zou het wel eens zo kunnen zijn dat de koningin en haar zoon en schoondochter... al aanschuiven aan de dis bij de sultan van Oman. Um, daar ging het allemaal om, de, de, de onrust... Uh, er was een staatsbezoek, officieel staatsbezoek gepland... weet u natuurlijk allemaal, met in het kielzog van het staatsbezoek... een handelsmissie naar Oman, dat nu het officiële deel is afgeblazen. Vanwege de onrust in het staatje daar, er is ook al een dode gevallen. Het is niet zomaar onrust, er gebeurt wel het een en ander... En vervolgens werd twee dagen na het afblazen van die handelsmissie... en staatsbezoek bekend dat de koningin wel privé een dineetje daar zou bijwonen. En daar is mot over ontstaan. Ja. Dus iedereen was daar kwaad over. En er werden kamervragen over gesteld. En vandaag moest premier Rutte dus naar dat politieke vragenuurtje komen. En er werd gezegd, ja, eerst op woensdag de ene mededeling, mededeling... en op vrijdag de andere. Waarom was dat nou zo? Nou, Rutte zei dat het ook eigenlijk niet zo heel erg handig was. Laten we heel even luisteren. Dat is in ieder geval niet mijn bedoeling geweest. Ook niet de bedoeling van... Uh, iemand die in het hele proces uh, betrokken is. Maar als ik erop terugkijk en ook kijk naar de volgtijdelijkheid van de beslissingen... dan is dat natuurlijk geen gelukkiger geweest. En was het inderdaad beter geweest als meteen ook op woensdag bekend was geworden... Uh, dat de koningin dit privéde nee zou uh, aanvaarden. Daar ben ik met u eens. Uh, daar kan zij niets aan doen. Dat is uiteraard mijn verantwoording. Dan tot slot uh, de geruchten die er zijn dat de koningin... Dan met een stapel contracten vanavond op tafel zit... Uh, uh, om die te laten tekenen door de sultan... Dat gerucht kan ik uh, ontzenemen. Ik kan geheel uh, de indruk wegnemen dat uh, de koningin daar nu naartoe gaat... met alsnog een handelsmissie en het uh, tekenen van contracten. Die geruchten zijn uh, op niets gebaseerd. Pieter van Los van de NRC, er is dus niets aan de hand. Het is een beetje onhandig gemanoeuvreerd qua volgorde. Volgtijdelijkheid ja, heet dat vanaf woord, nu. He? Ja. Heel goed woord. En uh, de koningin heeft helemaal geen contracten in de zak... voor marinefregatten marine of wat dan ook. Ze eet gewoon gezellig een hapje mee met de sultan. Waar maken we ons druk om? Ja... Ja, nou, ik vond het van het begin al een beetje... Een, um, ik geloof dat mijn collega van, Nee, het is helemaal geen collega. Dat, het aanwezige mm. Kamerlid hier, het CDA-Kamerlid... Ja. Jeetje, nou dan ga je wel erg in de fouten als parlementariër, journalist. Ik wil iets, ik iets, ik iets flauw <laughs> zeggen, ik wil zeggen. Ik luister het, met genoeg. <laughs> als je ziet wat... Oké, okay, laat ik het heel kort zeggen. Als het Midden-Oosten staat in brand... Mm. Hè, en het is ook heel begrijpelijk dat wij uh, nadenken... over of je dan nog wel naar Oman moet. Maar het is misschien ook niet van... Uh, aller politiek spannendste en belangrijkste orde. Maar het is wel zo dat ik kan me niet voorstellen... om dan toch iets in huis te zeggen dat dat niet al met de koningin ook wel uh, was besproken. Ik kan me niet voorstellen dat dat buiten haar omgaat. Maar kennelijk was dit de beste manier toch om voor Mark Rutte om naar buiten te brengen. Mm -hmm. Maar daar wordt misschien hier aan tafel ook wel anders over gedacht. nieuwe huis? doet nou, hij dit handig? Ik vind, handig, het, ik vind dat, die, dat het interessant wordt gevreemd als een privé-diner. Want uh, de foto's zag ik al. Ze is gewoon geland op het vliegveld. Ja. Daar verwelkomd uh, door de vicepremier. Ja. En uh, de erfgoedminister. Het, het, het klinkt mij allemaal niet echt als een... Nee, want die foto heeft hier uh, voor je liggen. Waar komt dit vandaan? Uh, gemaakt door uh, Robin Utrecht van ANP. Ja, het ziet eruit gewoon als een keurig ontvangst. Ja, de, de, de, de mensen staan uh, netjes opgelijnd en er is een mooie rode loper. Dus het is wel, ja, dat zei Timmermans, stipte dat ook aan in het vragenuurtje. Uh, in de buitenlandse kranten wordt het gewoon gezien als een, uh, als een echt uh, bezoek. Ja, en, en niks als ook, een diner. Absoluut, absoluut, en het lijkt me ook van de vanuit de regering gedacht een soort van oplossing. Hè? Want je wil niet, er is al lang naartoe gewerkt... naar zo'n staatsbezoek, dat zeg je dan af of stel je uit hè, en dan moet er toch iets anders voorkomen of dat zou toch altijd mooi zijn om de zaak iets minder te bruskeren en daar lijkt me dit toe dienen. Dus dan is dat privébezoek is dan misschien niet een goed gekozen woord of misschien juist zoals jij zegt wel een goed gekozen woord voor de framing hier. Henk Jan maar... van het CDA vindt u dat de premier handig gemanoeuvreerd heeft in deze het is de eerste keer dat hij als premier met uh, iets het Koningshuis betreffende te maken krijgt. Ja, en hij geeft uh, zelf aan dat het gelukkiger geweest zou zijn... als het tegelijkertijd gezegd zou zijn geweest aan de Kamer. Dat is niet gebeurd. Um, nou, de premier geeft zelf aan dat dat, uh, dat, dat anders had gemoeten. Mm. Maar waar het natuurlijk eigenlijk om gaat... dat is van uh, het bezoek is uh, uitgesteld, niet afgeblazen. Uh, het bezoek was uh, drie weken geleden ook bekend. Toen heeft niemand daar bezwaar tegen aangetekend... dat de koningin naar en Qatar en Oma. Oman zou gaan. Mm -hmm. En uh, ja, toen kwamen er uh, ongeregeldheden in Oman. Toen is er doden gevallen. Uh, daarop is het staatsbezoek uitgesteld. Maar wij hebben uh, heel veel banden met die landen. We hebben ook heel veel belangen in die landen. Niet alleen handelsbelangen. Het land ligt aan de rand van de Indische Oceaan. Uh, mm -hmm. Wij zijn daar volop bezig met piraten te bestrijden. Uh, de sultan is een uh, verlicht despoot. Het is uh, een sultan die ook veel goed doet voor zijn bevolking. Maar ook een despoot? Ook een despoot, maar dat geldt voor heel veel landen in de wereld. Dat geldt ook voor de koning van Jordanië bijvoorbeeld... heeft de koningin ook goede contacten mee. En het is van belang voor Nederland... dat wij al onze antennes uitsteken in die wereld. En zou het nog, want dat wordt ook gesuggereerd, zou het nog wat kunnen betekenen voor de situatie in Libië... waar de uh, militairen gegijzeld worden op dit moment, de Nederlandse militairen? Ja, zou dat, ze daar iets kunnen betekenen? Ja, daar, daar kan ik net zo over gissen als, als, als iedereen. Uh, wat betreft Libië uh, maken we ons uh, allemaal verschrikkelijk grote zorgen. En is er op dit moment een absolute radiostilte. En dat is mm -hmm. maar goed ook. Pieter van Os, uh, Uri Roosentaal, de uh, burgemeester, wil ik zeggen, de minister van buitenlandse zaken is, uh, gaat niet mee morgen en overmorgen naar het wel-officiële staatsbezoek uh, in Qatar, want zegt hij wil zich helemaal storten op die zaak in Libië. Uh, hij is nu ineens natuurlijk heel erg op zijn kievieven... om niet nog eens een keertje een fout te maken. Hè? De crisismanager. Hij schijnt he. te weten hoe je moet opereren in dit soort... Uh, dit is natuurlijk flauw, maar het, is wel, het was natuurlijk wel voorspelbaar... dat je dat krijgt dat als hij een keer in zo'n... Situatie komt, die later wordt nagespeeld in programma's die heten... hoe kom je van crisis naar crisis, ik weet niet hoe ze precies heten. maar waar hij vroeger als crisisprofessor optrad, dat er extra scherp naar hem gekeken wordt. Ja, en, ook uh, na, na de hele situatie rondom uh, de, de, de Iran en, ja. en de dood daar van die Nederlands-Iraanse ja. vrouw. Ja. Ja. Ja. Maar nou, doet u het dan handig, nou, nou, meneer Nou, met alle respect. Ik denk dat dit, los van wat er in Iran is gebeurd... dit is natuurlijk een crisis van formaat wat er op dit moment aan de hand is. Drie Nederlandse militairen die in Libië ja. vastzitten... en dat de minister van Buitenlandse Zaken dan op zijn post blijft... dat vind ik niet meer dan normaal. Het is alle hens aan dek. En uh, dat betekent dat uh, de minister van Buitenlandse Zaken hier hoort te zijn... om. Uh, ervoor te zorgen dat die mensen zo snel mogelijk... weer veilig terugkomen hm. in Nederland. En, en horen jullie daar hier in de wandelgangen iets over? Over dat overleg? Er zou nu een hoge ambtenaar... van het ministerie uh, geland zijn in Libië... om daar te onderhandelen. Die heeft ervaring omdat hij ook bij de uh, ramp van Tripoli... betrokken was geweest. Horen jullie daar iets over of dat, uh, dat er iets naar buiten komt? Als nou, journaliste? Mark, ja. Mark Rutte houdt uh, daar uh, heel erg uh, zijn uh, lippen stijf op elkaar. Mm -hmm. Die zegt elke, Op elke vraag antwoordt hij ongeveer hetzelfde. En zegt hij... ja. Uh, alles wat ik zeg kan uh, nu uh, nadelig uitpakken, dus ik zeg er niks over. Wat, wat ik wel heel goed vind hierin... we hebben vanmiddag ook weer een procedurevergadering gehad in de Kamer... waarin we de agenda afspreken met elkaar. En uh, specifiek over Libië. En uh, alle partijen uh, hebben uh, gezegd van... Uh, ja, wij, wij popelen om te horen wat er gebeurd is. Maar op dit moment niet... Uh, eerst die mensen terug en wij zullen de regering achteraf controleren. We zullen heel kritisch zijn, maar niet nu. Op dit moment is echt de regering aan zet. En daar is dus ook geen strijd tussen oppositie en coalitie aan. Er wordt, geen politiek, vervoerd, wordt geen politiek gevoerd. Er wordt geen politiek overgevoerd. En dat, dat vind ik, uh, ja, dat respecteer ik zeer dat de oppositie zich zo opstelt. Maar dat zal, dat, dat, ik ben Hals. het met u eens, ik merk dat ook uh, als ik het, uh, in de wandelgangen. Maar dat gaat natuurlijk wel veranderen. Ja. Het is, uh, ja, dat is een... ja Maar hoe bedoel je dat? Nou, er, wordt, er zal natuurlijk dus toch een vraag gesteld worden: van hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Maar dat is nee, achteraf nee, wat meneer nee, zegt. Maar, nee, maar die vraag heb ik ook. Mm -hmm. En uh, ook ik zal, uh, ook CDA zal uh, heel kritisch zijn achteraf. Ja. Maar op dit moment gaat het er echt om: van. Uh, Ieder woordje moet gewogen worden. En dat betekent dat je beter een woordje minder kan spreken dan een woordje net te veel. Ja, en dat ziet de oppositie ook zo. Dat ben ik me u ja. eens. Want het ziet er ook heel vreemd uit als je zo'n zaak heel erg gaat politiseren. Terwijl de afloop nog helemaal niet bekend is. Terwijl mm -hmm. die mensen daar, die militairen nog vastzitten. Nou, was je? Ik, wat ik hier was je al heel bijzonder aan vond, was toen uh, dit naar buiten kwam, dat was op donderdagochtend. De ochtend na de Provinciale Statenverkiezingen. Volg de eindelijkheid. En, uh, en toen, toen dacht ik, ja, het is op zondag gebeurd. Dus. Ik kon me heel goed voorstellen dat uh, partijen als VVD, CDA... Uh, goed hun best hebben gedaan om het ook echt geheim te houden tot na die verkiezingen. Want je zou nou, dit ook kunnen zien als een enorme blunder. Ik zeg met de hand op mijn hart... Uh, ik hoorde het op de Radio Nieuwsdienst toen ik wakker werd. En uh, wij zijn niet van tevoren ingelicht of wat, wat dan ook is er gebeurd. En... Uh, wanneer het bekend is gemaakt, dat is aan de regering... en waarom ze dat op dat moment hebben gedaan. Mm -hmm. En dat zullen we achteraf allemaal uh, ons commentaar opgeven. Ja, maar het is Wel niet zo'n ja. zo hele gekke suggestie die Marcia doet. En dan kijk ik weer even naar Pieter van Os van NRC. Het, het kwam ze natuurlijk allemaal heel erg uit dat het niet voor die verkiezingen... Nou ja, Marcia heeft het van. goed voor. Het. Ja, dat is spannend natuurlijk. En ik, ik begrijp dat u zegt, ja, ik hoor dat ook die ochtend... maar inderdaad, we willen graag natuurlijk van de regering ja. horen. Precies uh, uh, wat de overwegingen zijn geweest en wanneer zij, zij wisten wat er precies gebeurd was. Ja. ja, op zondag al, dat hebben ze al gezegd. Mm -hmm. Vier mensen moeten dan altijd ingelicht zijn: de premier, de minister van Buitenlandse Zaken, Defensie en de vicepremier. Laten we het even hebben over het gevolg van die uh, statenverkiezingen. Marcia noemde het al. Uh, je hebt daar een verhaal over geschreven, gisteren in de pers. Waarin je eigenlijk een vergelijking maakt tussen Nederland en Amerika op dit moment. Kun je even kort vertellen wat eigenlijk jouw verhaal daarbij is? Nou, dat is dat het Nederland beetje bij beetje een beetje op de Amerikaanse toer gaat. Uh, je hebt in Amerika hele scherpe blokken. Uh, de conservatieven en de democraten. En in Nederland zie je nu, uh, als je nu kijkt naar het kaartje van de verkiezingen... een uh, aantal provincies in het noorden uh, van, van de PvdA. En uh, bijna de rest van Nederland is uh, gecoverd als grootste partij door de VVD. Rood-blauw hebben jullie ja, het getekend. Ja, precies. We hebben het rood-blauw getekend. We hebben rood genomen voor de PvdA en blauw voor... Waar ben je niet Grappig idee. Nou, uh, in Amerika heb je ook de red en de blue states. Ja. Maar daar is het wel, wel net andersom. Nou, dan moet dat ik zeggen. Wel, ja. van, van oorsprong is altijd blauw een beetje de conservatieve En rood de, de progressieve. Alleen uh, in 2000 is het omgekeerd in de, v in de VS. En de VS is de red states. Zijn inderdaad de binnenlanden. De republikeinse stemmen in de binnenlanden. En blauw zijn de, de blue states. Hè? Maar het grappige is. Maar de de, de, de, de blauwe staat. Ja. Het grappige wat jij zegt is dat he, de, in Amerika. Dat gaat, Nederland gaat een beetje die kant op. Omdat je hier inmiddels wel kan spreken van echt... Groot conservatief blok, want je noemt alleen de VVD, maar er is natuurlijk nu het CDA, gedoogpartij PVV, en inmiddels heeft over conservatief gesproken de SGP zich daar ook enigszins tegen aangeschrikt. Dus het wordt wel een heel groot, echt conservatief blok, schutnemend, nee. meneer Ormel. Nee, ik, ik, la, laat ik <lacht> nee. beginnen met: ik heb het artikel met genoegen gelezen, alle respect daarvoor. Maar als je kijkt naar het kaartje van de vorige verkiezingen, dan was Nederland bijna helemaal groen. Uh, dus lang dat is lang ooit... geleden, meneer Ormond. Nee, dat is nog maar vier jaar geleden. Als je kijkt naar het kaartje van de volgende verkiezingen, wordt Nederland weer groen. Dus wat dat betreft zal het CDA was wat dat betreft, zal het iedere keer veranderen. Maar wat, wat ik het grote verschil vind tussen Amerika en Nederland, is dat juist in Nederland de politiek zo aan het versnipperen is. De grootste partij heeft in de Tweede Kamer nu 31 zetels. We hebben tien politieke partijen. En je kunt natuurlijk wel een blok maken: coalitie en oppositie. Dat heb je altijd. Maar. Uh, wat, wat hier niet duidelijk in wordt... dat is dat je hebt een polarisatie aan de kanten... maar je hebt ook centrumpartijen, zoals het CDA... die op dit moment in een centrumrechtse coalitie zit... maar daardoor nog niet per definitie tot het rechtse blok door. Nou, Het is natuurlijk absoluut zo uh, dat het CDA hier een sleutelpositie heeft in deze verdeling. Uh, maar toch even om... Um, die tweeling is wel fascinerend nu in Nederland. Uh, en dat beide groepen ook even groot zijn, is natuurlijk ook heel bijzonder. Dus dan zijn we wel versnipperd, maar dat heeft ook met ons kiesstelsel te maken. In Amerika heb je een heel ander kiesstelsel waar dat bijna onmogelijk is. Daar is eigenlijk het politieke landschap ook versnipperd. En dat heeft Marcia ook mooi laten zien. Dat in die, in die conservatie, in dat conservatieve blok, de republikeinen, daar zitten hele verschillende vogels. Nee. Daar zitten dus zeer slecht verdienende religieus-rechts uh, noemen ze het religieus-rechts uh, uh, Amerikanen. Versus groot verdienende Liberale in onze ogen, uh, uh, stedelingen... die gewoon willen dat hun belasting wordt verlaagd... omdat ze al heel veel geld hebben enzovoort. En, en die, dat, uh, die, die rare alliantie... die lijkt zich in Nederland nu ook een beetje te gaan voordoen. Uh, wat fascinerend is. Ik geef toe dat daarbij het CDA... heeft daar inderdaad een sleutelrol. U zou dat kunnen veranderen. Uh, ja. u, u zou het ook zo kunnen, juist kunnen... Er is ook wel iets voor te zeggen. Er is heel veel duidelijkheid nu. Hè. Je, stept nu je weet, wint de een of wint de ander. Mensen in mijn omgeving die niet in Den Haag werken... die hmm. vragen vroeger voor de verkiezingen... Gaat de coalitie, gaan ze het halen, de bedoelen, ze coalitie... Of, als ik, ik weet vaak wat hun politieke voorkeur is... gaan ze het halen, dan bedoelen ze de oppositie. Mm -hmm. En er wordt nauwelijks meer partijnaam genoemd. En ik vind het fascinerend. En die ik zie blokken krijgen steeds meer vorm. Ja, en ik denk dat, dat het CDA daar ook een belangrijke rol in heeft. Want het, het CDA heeft gewoon verloren op het midden. Zeg maar. het midden is leger geworden. Ja. En, en, de, en er is ook echt campagne gevoerd op... Uh, stem op ons, stem op de coalitie. Hè? Uh, Van Balen zei zij zelf nog op de uitslagenavond... Uh, nou, we hopen dat het CDA het ook een beetje goed doet. Maar dat is voornamelijk door de VVD gedaan. Premier Rutte is daarmee begonnen. <laughs> maar ik weet niet of ja. het CDA daar nou zo in nee, gevolgd is door het, te nee, zeggen... Het, het maakt niet uit op wie je stemt als, als de coalitie het maar redt. Het, het was de VVD. Uh, het CDA heeft duidelijk een regionale campagne gevoerd... En dat kunnen jullie uitleggen als uh, zwakte en geen leider enzovoort. Maar we hebben echt een campagne in de regio gevoerd. En wij zijn gewoon een centrumpartij... die op dit moment in een centrumrechtse coalitie zit. Ja, en je, wordt er misschien ziet... wel afgestraft daarvoor door heel ja, veel nou, wat st je, stemmers? Wat je, wat je ziet, dat is dat uh, er vindt een polarisatie van het landschap plaats. Ja. Maar niets is voor de eeuwigheid. En ik denk dus dat de kans voor, de, uh, voor het CDA is om toch echt die balans vast te houden, om in het centrum te blijven. De kiezer krijgt een keer genoeg van dat gepolariseerde. Ja, dus dat, dat is voor u de toekomst voor het CDA, vooral de centrumpositie weer kiezen, terug naar het midden. Ja, want vervolgens moet je ook afvragen van wat is links, wat is rechts. Over welke onderwerpen spreek je? CDA is een pro-europese partij. CDA is dat rechts? Is dat links? CDA is uh, voor duurzaamheid. Nou, dat is ook niet meer links of rechts. Uh, CDA is voor, uh, ja, rentmeesterschap noemen wij dat dan... een gezond financieel beheer van, van Slans Financiën. Ja, dat kun je rechts noemen. Maar wij vinden dat horen bij onze partij... en wij vinden dat wij daarmee in een centrumpositie zitten. Pieter van ons, Ja, u heeft een, uh, wel een interessante vraag opgeworpen, denk ik. is namelijk nou de vraag, zal de kiezer er genoeg van krijgen? Het interessante is dat deze statenverkiezing... Dat is een fantastische opkomst voor een statenverkiezing... Hmm. dankzij die polarisatie... He, dus mensen dachten dat het er echt toe deed. En uh, nu merk ik dat als ik een artikeltje heb over een restzetel van, nou ja, van 0,7% voor de Eerste Kamer... willen mensen dat ook graag lezen. Want het spant er nog steeds een beetje om, hè, wat de 23 mei gaat gebeuren. Dus um, ik begrijp heel goed waarom uh, veel, ja, dat je vaak hoort dat polarisatie niet goed is voor een land. Aan de andere kant begrijp ik ook wel dat duidelijkheid voor de kiezer ook wel weer gewenst kan zijn. Ja, nee, dat is zo. En zeker met de moderne media en het uh, snelle en het... Uh, personaliseren van, van de politiek... daar lijken we wel steeds meer in op Amerika... is het makkelijker om mensen tegenover elkaar te zetten... die een zwart-wit mening hebben. En uh, de pers die, uh, die vindt dat ook makkelijk. En dat maakt het voor een partij als het CDA lastig. En dat uh, zie je in de, in, in de uitslagen weer spiegelt. Maar ik voorspel u dat uh, zaken zoals uh, zingeving... immateriële zaken, uh, dat, dat mensen daar voel ik dat daar behoefte aan is. En ik denk dat daar voor het CDA duidelijk een toekomst zit... als wij maar vasthouden aan die centrumpositie. Ik weet nog een leuke positie voor u, leider van de partij. Partijvoorzitter. Ja. Met een lange ei of een korte ei. Dat mag u uitkiezen. Nee, maar goed, daar, daar, daar gaat natuurlijk wel veel mis. Want het is onduidelijk wie nou het gezicht is van het CDA. Er stonden vier mensen achter... Uh, ja, uh, bewust. Dat, bewust, ja. Nou, ik heb later nog nagedacht. Wie heeft dat nou bedacht? Want dan... Als je als tv kijkt, denk je toch van nou dat is nou precies de, de, de symbolische situatie waarin de partij op dit moment verkeert. Is dat nou zo slim geweest? Het is uh, voor deze verkiezingen was het niet handig dat wij niet een duidelijk eerst gezicht hadden. En dat is een gevolg van de verloren Tweede Kamerverkiezingen. Onze leider, onze nummer 1, was Jan-Peter Balkenende. En die is weggegaan na het enorme verlies. Uh -huh. Nou, vervolgens nummer 2 op de lijst van destijds, die door partijcongres is aangenomen, is Maxime Verhagen. En uh, wie nummer één zal zijn op de volgende lijst... dat wordt van belang. Maar dat wordt pas bekend een half jaar of driekwart jaar voor de volgende Tweede Kamer. Maar nou is het dus wel van groot belang voor uh, de partij... wie de voorzitter wordt. Want deze vier mensen, er zijn nu allerlei gezichten. Er moet één gezicht komen, ook al is dat dan dus niet ja, een bewindspersoon. Dat lijkt me voor u zo handig om één bekend, een, een, een herkenbaar gezicht... die bovendien, dat wat u net schetste, uh, de partij uh, weer zet daar waar u blijkbaar graag wil zijn als een hele duidelijke middenpartij. Het is nu allemaal niet duidelijk. Bij... En dat is nou typisch iets wat een partijleider... Wat, wat, wat een voorzitter van de partij is... op zich kan nemen om de komende twee ja, of drie jaar ja, te gaan doen. Ja, nee, ik snap dat. En, en ik, ik hoor dat natuurlijk ook. Maar tegelijkertijd is het gewoon niet zo. En als wij nu kunstmatig uh, iemand gaan aanwijzen... dan doen wij geen recht aan... Wat er in onze partij is afgesproken, hoe we dat doen. We hebben een lijst samengesteld. Nummer 1 is weg. Nummer 2 is Maxime Verhagen. We hebben een fractievoorzitter, Sibrand Verhuisma-Buma. We kiezen een partijvoorzitter. En die met elkaar in balans bepalen, in grote lijnen, met de Tweede Kamerfractie en de Eerste Kamerfractie en de leden van het Europese parlement uh, en de leden van de partij. Gaan met elkaar de nieuwe koers bepalen van het CDA. Want wij moeten ons herbronnen en we moeten niet eerst het poppetje zoeken. En dan met de boodschap komen. We moeten eerst de boodschap duidelijk hebben. We moeten duidelijk hebben dat wij in dat centrum zitten. Mm. En, dan, en dan, komt dan zoek je pop... daar iemand bij. Is dat, dat, is dat een goede, goede, goede volgorde? Of nou ja, Volg... ik ben wel wat tijdelijk er... Volg... Nou ja, kijk, het, het <laughs> lijkt mij voor de, voor de kiezer niet duidelijk. En ik, ik moet zeggen dat ik uh, wel, Waarom niet, me wel kon vinden in uh, wat, wat Leon Frisse zei: commissaris van de Koningin. Of gouverneur, moet je eigenlijk zeggen, ja. in Limburg. Die ook de grootste nederlaag van het CDA heeft geëvalueerd, die zei. Maxine Verhagen, profileer je nou ook als leider. Laat, laat zien dat jij de CDA-leider bent. Uh, Hans Hille zei dat afgelopen weekend ook in NRC. Dat werd uh, er niet in dank afgenomen. Maar het is nu toch voor de kiezer totaal uh, onduidelijk wie, wie de touwtjes in handen heeft. Dat is toch wel het minste wat u voor een kiezer kunt doen. Ja, maar het is uh, versimpeld tot uh, het poppetje. Terwijl het moet gaan bij een politieke partij om de boodschap. Maar de, de en... onder leiding van iemand moet dat gebeuren. We hebben nu vorige week uh, na de Waarom verkiezingen. Meneer Koppijan, van nou, meneer Koppijan, bijvoorbeeld, iedereen dacht, ach, het is wel een beetje afgelopen met die, met, met, met de tegenstanders in de partij. Er is nog steeds een ongelooflijk duidelijk schisma, volgens mij, in die partij. Dat is misschien niet zo'n gelukkig woord. Um, uh, Koppian komt met een, met een heel duidelijk stuk... waarin hij duidelijk maakt dat hij nog steeds dissident is... en dat hij nog steeds vindt dat de partij niet een duidelijke koers vaart... en dat hij het ook zorgelijk vindt dat er niemand is... die het voortouw neemt om die duidelijke koers in te zetten. Maxime Verhagen doet dat niet. Uh, uh, uh, jullie fractievoorzitter doet het niet. Nou, meneer Brinkman die, die deed natuurlijk alleen maar mee, omdat je ook een lijsttrekker voor de Eerste Kamer moet hebben, maar die is nooit in vragen geweest als echte leider. Hij is geen dissident. Uh, en uh, nou. bij ieder, lid, ieder lid van het CDA praat mee over de koers van het CDA. En we hebben nu een voorzittersverkiezing. Er zijn zes kandidaatvoorzitters. Uh, die gaan ook allemaal uh, zich profileren op de inhoud hè, waarvan zij denken dat, dat het belangrijk is dat het CDA zich op die wijze. Uh, in, in, in dit decennium gaat profileren. En uh, dan, dan schikt het zich vanzelf wel. En wij hebben nu een fase waarin wij echt over de inhoud moeten praten. We hebben een enorme klap ge geleden vorig jaar. We zijn gehalveerd. En uh, vervolgens zitten wij in de regering. We hebben verschrikkelijk veel gezichten voor een verliezende partij. We hebben een aantal ministers... Peter van ons nog even, tot slot, want de tijd is alweer op... Is dat inderdaad zoals jullie daar als uh, politieke journalisten naar kijken? Is dat een, een goede analyse? Nou, wat je vanzelf wel lijkt me heel uh, zorgelijk, toch? Ja, ik denk dat u dat nee. eigenlijk ook wel vindt. Nee, nee, ja, ik kijk, u kunt ons zorgen aanpraten. Ik denk dat het heel goed is dat een politieke partij praat over van waartoe zijn wij op aarde en, en wat is het doel. En ik zie heel duidelijk kansen voor het CDA in de Nederlandse samenleving. Wij zijn niet een twee partijen samenleving, wij zijn. Een samenleving van minderheden. Wij zijn een samenleving waarin een partij die in het midden staat... zeker een kans van slagen heeft. En wij zullen dat goed moeten verwoorden. Ja, jullie kijken me allemaal aan van mogen we nog? Nee, jullie mogen niet meer. Nee, nee. Maar het, woord, het woord is namelijk nu aan uh, Lucella Carrasso. want die gaat vertellen wat het uh, Radio 1 Journaal doet. Ik zeg nog even, Lucella, dat mensen informatie over onze uitzending kunnen vinden... op onze website www.villavpro.nl. En ik dank uh, Marcia Nieuwenhuis van de pers, Pieter van ons van NRC... en Henk Jan Ormel, tweede kamerlid uh, voor het CDA, uh, voor het meepraten. Ja, dan kunt u na half vijf dus inderdaad naar het Radio 1-journaal luisteren. Wij proberen daar via Italië wat meer te weten te komen... over de onderhandelingen met Libië, over de vrijlating van de militairen. We hebben contact met Flevoland, waar mogelijk een hertelling komt... van die verkiezingen van vorige week. En nog één keer carnaval. In een Limburgse gemeente doen ze aan het eind van carnaval... aan ganzen trekken. Daar is veel om te doen geweest. Nou, wij spreken zo meteen over dat alles met de winnaar van het ganstrekken. Na het nieuws van half vijf, dat krijgt u van Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Donner zegt dat er bij hem weinig problemen bekend zijn met de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Sinds januari moeten corporaties 90% van hun huizen verhuren aan mensen die maximaal 33.500 euro verdienen. Veel middeninkomers zijn daarvan de dupe, zegt de Woonbond. Tientallen mensen zijn opgelicht door een webwinkel die goedkope iPads aanbood. De site ging gisteren online, maar werd aan het einde van de dag alweer door de politie gesloten. Omdat duidelijk werd dat er iets niet klopte. De eigenaar van de webwinkel is onvindbaar. Regeringsgezinde militairen in Libië hebben vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd op de stad Zavia, die in handen is van de opstandelingen. Ook Raslanouf is opnieuw aangevallen. De raad die de opstandelingen vertegenwoordigt zegt dat Gaddafi een vrije aftocht krijgt als hij Libië in binnen 72 uur verlaat. En de EO stopt na dit seizoen met het tv-actualiteitenprogramma uitgesproken. Het programma dat om de beurt werd gemaakt door de EO, de VARA en WNL... is niet geworden wat de EO ervan had verwacht. De opvattingen over kwaliteitsjournalistiek verschillen te veel, zegt de EO. En tot zover dit nieuws. ANWB, verkeersinformatie. Bij elkaar staat er 70 kilometer file, dat is wat minder dan anders. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd die voor veel vertraging zorgen. Op de A20 onder andere van Hoek van Holland naar Gouden. Voor knooppunt Kleinpolderplein staat een file van 3 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd waardoor de linker rijstrook dicht is. De A50 van Apeldoorn naar Emmeloord is helemaal dicht tussen Knopend Hattermerbroek en Kampen-Zuid. Er ligt daar een aanhanger in de sloot en het bergen daarvan gaat een behoorlijke tijd duren. Het verkeer richting het noorden kan daarom voorlopig maar beter omrijden via de A28. Ook de N201 tussen Uithoren en Hilversum is in beide richtingen dicht tussen Loenen en Kortenhoef. Daar is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar omgeleid.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 Kijk op kpmcom slash zakelijk of bel 0800 0105. Ook voor de voorwaarden. Fiscale en financiële vraagstukken? Wij adviseren. Beker Tilly Berg. Wiewe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit... waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegaaide spaarsintjes kunnen... als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.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 met Lucella Carasso en Tim Overdink. Goedemiddag, wat staat er op het menu van het privédiner... dat koningin Beatrix en de sultan van Oman strakjes gaan nuttigen? En nog belangrijker, wat bespreken beide hoogheden na het dessert? Een omstreden bezoek en onze verslaggever is in het sultanaat. Nou, over dat Arabische sultanaat heeft de Tweede Kamer een uitgesproken mening. Vooral ook over de manier waarop premier Rutte heeft gehandeld... toen het staatsbezoek werd afgeblazen en plots een persoonlijke visite werd... Veel Libië vanmiddag. Een Nederlandse delegatie onderhandelt over de vrijlating van drie marine mensen. De internationale gemeenschap merkt dat een no-fly zone niet zo eenvoudig is als het lijkt. En Gaddafi zelf heeft een ultimatum van de opstandelingen aan zijn broek. En dan Internationale Vrouwendag. Een van onze mannelijke verslaggevers is de komende uren bij een vrouwenmanifestatie. En van u als luisteraar willen wij graag weten... voor welk Nederlands vrouwenrecht moet anno 2011 nog steeds worden gestreden. Reageren kan via Twitter, apenstaartje NOS Radio 1... of onder het weblog op onze site nos.nl. En graag ook mannen reageren. We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Premier Rutte erkent dat de communicatie rond de bezoek van koningin Beatrix aan Oman gelukkiger had gekund. Op woensdag werd immers gemeld dat het staatsbezoek was uitgesteld. Op vrijdag volgde de mededeling dat ons staatshoofd wel een privé diner zou genieten met de sultan van Oman. Dat diner vindt zo ongeveer nu plaats. De Tweede Kamer heeft daar moeite mee. In Den Haag-Joost, Vullings-Joost, de premier steekt eh, met andere woorden de hand in eigen boezem. Ja, dat deed hij vanmiddag in het vraaguurtje. toen P van de A, Tweede Kamerlid... Frans Timmermans zei dat hij vindt dat de Tweede kamer op het verkeerde been is gezet. Nou, laat ik daar heel duidelijk over zijn, dat is in ieder geval niet mijn bedoeling geweest. Ook niet de bedoeling van eh, iemand die in het hele proces eh, betrokken is. Maar als ik erop terugkijk en ook kijk naar de volgtijdelijkheid van de beslissingen... dan is dat natuurlijk geen gelukkige geweest. En was het inderdaad beter geweest als het meteen ook op woensdag bekend was geworden... Eh, dat de koningin dit privé nee zou...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 Joost, als je dan heel goed luistert aan de premier... hoor je hem dan zeggen dat het accepteren van de uitnodiging... voor dat privé-diner dus niets te maken heeft... met het uitstellen van het officiële staatsbezoek? Ja, dat zegt hij en dat klinkt nogal onwaarschijnlijk. Eh, zeker als je luistert naar het volgende fragmentje... iets later in het debatje. Uiteraard raakt dat privé-diner ook het openbaar belang... omdat die uitnodiging gedaan is in de context... van het uitgestelde staatsbezoek. Dat is ook de reden geweest waarom de koningin en ik... daar overleg over hebben gehad. Ja, dat voelt toch allemaal wat gekunsteld aan. Hij kan zich overigens hier wel uitrekenen. Uh, door te zeggen dat dus de uitnodiging van de sultan aan, aan onze koningin... wel het gevolg, gevolg was van het uitstel van het staatsbezoek... maar het accepteren daarvan niet. Maar ja, je voelt het al aan, dat is wel een hele Haagse oplossing met woorden. Maar goed, hij kan er wel mee wegkomen. Maar het geeft wel aan hoe gevoelig deze kwestie uh, ligt. Er is duidelijk gekozen voor een compromis... en geprobeerd iedereen tevreden te houden... en je kan concluderen dat het niet gelukt is... want de Tweede Kamer is nogal uh, ontevreden. En er komt ook nog een vervolgdebat over deze kwestie... Uh, want de Tweede Kamer wil dit soort uh, situaties in het vervolg uh, zien te voorkomen. Ja, natuurlijk wordt natuurlijk al gekeken naar de economische belangen die hier aankleven. Hè. De, de Volkskrant suggereerde gisteren dat er een verband is... tussen een grote orde voor marineschepen van Oman aan een Nederlands bedrijf... en het privédiner. Was hij Rutte daarover? Nou, daar kon hij heel kort over zijn. Uh, de geruchten die er zijn dat de koningin met een stapel contracten vanavond op tafel zit... Uh, uh, om die te laten tekenen door de sultan. Dat gerucht kan ik uh, ontzenuwen. Ja, en toen vertelde Rutte dat het oorspronkelijke staatsbezoek... Uh, in het teken stond van het geheel van de betrekkingen tussen de twee landen. Dus wel politiek, economisch, maatschappelijk, cultureel en op onderwijsterrein. Maar hij zei wel, uh, natuurlijk lag er een sterke nadruk op de economische belangen. Maar ook de mensenrechten zouden aan de orde zijn uh, gekomen. Maar ja, een direct verband tussen het diner van, van, van vanavond... En een order voor marinescheep is natuurlijk heel moeilijk aan te tonen. Uh, onze koningin loopt daar natuurlijk nooit binnen met een stapeltje contracten. Uh, in zo'n kwestie is een staatshoofd natuurlijk meer een kruiwagen... om zo'n proces op gang te brengen. Nou ja, Rutte laveerde dus handig langs de vragen vanmiddag. Vandaar dat de Kamer dus op een later tijdstip nog verder met hem wil praten. Maar, want hier is het laatste woord dan, nog niet over gesproken. Nee, het vraaguurtje is natuurlijk heel kort. Het was alleen het Kamerlid uh, Frans Timmermans van de P van de A En premier Rutte, dat mag maximaal een minuut of tien duren. Dus vandaar dat uh, ze hier nog verder over gaan praten. Wordt vervolgd, Jos Vullings. En na vijven dan praten we met verslaggever Marike de Vries. Die is in Oman en volgt dat privébezoek. Waar dus in de Tweede Kamer over is gedebatteerd en nog wordt gedebatteerd. Honderden mensen die een woning zoeken hebben problemen door een Europese regel die vanaf 1 januari geldt. Die regel bepaalt dat wie meer dan 33.000 euro verdient geen recht heeft op een sociale huurwoning. Nou, deze mensen moeten nu dus op zoek naar wat anders, maar dat kunnen ze vaak niet goed betalen. Dus de woningcorporaties en de Woonbond proberen ze nu te helpen. Ik wil ook wonen. Ik, ik wil ook wonen.nl De website doet het. Die gaat nu van stad. Wat een plechtig moment. Wat een plechtig moment. Dit is de officiële opening van ikwilookwonen.nl En daarmee proberen we zoveel mogelijk knelpunten te verzamelen... met betrekking tot die Europese beschikking. We hebben er al 200 binnen. Maar we verwachten er nog een hele hoop. En ik moet ik zeggen, de meldingen die we al binnen hebben... zijn vaak ook schijnende gevallen. We hebben er ook een paar filmpjes uh, bij. Een mevrouw uit Groningen. En kan het geluid ook aan doen. Handig. In op zoek naar een sociaal huurwam verdien je meer dan 33.614 euro. Moet je een huis huren van 652 euro of meer? En dat is voor heel veel mensen gewoon niet op te klikken. Ja, deze mevrouw is dus een typisch voorbeeld van iemand... die tussen het wallen en schip valt en uh, dus geen kant uit kan. Net te veel via een nieuw urencontract, net iets te veel verdiend... Uh, om inderdaad uh, te voldoen aan die toewijzingsnorm vanuit uh, Brussel. Uh, maar volstrekt te weinig om of te kopen of te huren in de particuliere sector. Nou is er in de Kamer al over gesproken over dit probleem. Er is zelfs een motie ingediend om minister Donner, die daarover gaat, uh, op andere gedachten te brengen. Die motie heeft het niet gehaald. En uh, Donner had ook zoiets van, nou het is nou zo geregeld, we laten het zo. Wat wilt u nou nog? Uh, wij hebben in de contacten met minister Donner begrepen dat als er reële knelpunten zijn... dan is hij bereid om daar serieus naar te kijken en desnoods ook terug te gaan naar Brussel. Die handschoen nemen we graag uh, op. Uh, we hebben al 200 meldingen binnen, maar vandaag hebben we dan de officiële presentatie van onze site. En ik verwacht dat we heel veel concrete knelpunten uh, krijgen, want u hoorde er net al een en zo krijgen we er heel veel. Bijvoorbeeld stadters uh, die niet aan de woning kunnen komen of senioren die niet kunnen doorstromen naar een aanleunwoning... Allemaal mensen die eigenlijk geen kant meer uit kunnen. Het gaat ons erom dat we reële verhalen hebben, reële knelpunten... die we aan de minister kunnen voorleggen. En die mensen kunnen geen kant op. Die wordt opgezadeld met torenhoge huren. Doe daar wat aan. Een appartement op Eiburg. We horen nog de meest onwaarschijnlijke geluiden... omdat men hier nog volop aan het bouwen is. Maar hier ligt het parket al op de vloer. Een huiskamer van 40 vierkante meter. Een fantastisch balkon. Met een schitterend uitzicht. Zilver, jij gaat hier wonen. Ik uh, zie me hier al helemaal zitten, ja. ja. En hoe kom je hier terecht? Uh, via Emeren. Ik ben uh, woningzoekende al een tijdje. Sinds 1 januari uh, kom ik niet meer in aanmerking voor sociale huur. Want je bent te rijk. Ik uh, verdien nu inderdaad uh, boven, een, uh, boven de 33,614 33, ja. euro. Ja, ja, klopt. Nou, dan koop je toch wat. Daar verdien ik weer te weinig voor. Tussen de wal en het schip dus? Ja. Ah, wat zielig. Ja, nou, niet ja. als ik dit zie, hoor. <laughs> wat moet je ervoor betalen? 850 uh, is de huur. Halleluja. Heb je dan er wel wat over om van te leven? Niet heel veel, nee. Maar ik kom anders nergens voor in aanmerking. Buiten tref ik meneer Steenbeek, de voorzitter van de Raad van Bestuur... van de woningbouwcorporatie die 750 van dit soort woningen beschikbaar stelt... Het klinkt aardig, want ze kan tenminste wonen, Sylvia. Van de andere kant, het is bijna niet te betalen voor de Het goede is wat wij doen, vinden wij dan dat we in ieder geval die woningen beschikbaar stellen. Maar het blijft dat je toch behoorlijk hoge woonlast hebt. Maar anders heeft ze helemaal niks. Maar... Is dit nou niet allemaal een hoop gedoe, terwijl het veel simpeler kan? Wij hebben van het begin af aan bezwaar gemaakt tegen deze regelgeving. Dus wij procederen daar overigens met een heleboel corporaties, maar ook de Woonbond doet mee. Dus, maar daarmee is het niet opgeheven, dus je moet het wel vanaf 1 januari doen. Het is spelen binnen de marges die er zijn. Want is meneer Steenbeek van woningcorporatie IJmere... Trudy van Rijswijk sprak met hem. Maar over die nieuwe inkomensgrens voor sociale huurwoningen... is minister Donder vanmiddag wel degelijk naar de Tweede Kamer geroepen. Maar volgens hem vallen de problemen mee. Ik ben mij ervan bewust dat er hier en bij mensen thuis... zorg is over het effect van de maatregel voor inkomens... boven de inkomensgrens, ik zeg even ruw, van 33.000... Dat is ook de reden waarom ik vanuit het departement vanaf het begin actief heb gekeken waar er problemen zijn en hoe die oplosbaar zijn. Ik constateer ook dat de, tot dusver de knelpunten die op dat terrein gebleken zijn, oplosbaar zijn gebleken. De minister heeft in alle regio's gekeken of daar knelpunten zijn. Tot op heden is voor alle problemen een oplossing gevonden, zegt Donder. De minister voelt er niets voor om de inkomensgrens aan te passen. Ik heb ingezet op kijken welke knelpunten zich voordoen... om te kijken in hoeverre die opgelost kunnen worden. Voor het overige ben ik blij met het initiatief van de Woonbond. Ik uh, zal verwelkomen uh, als zij mij nog kunnen wijzen op knelpunten die zich voordoen. Want dan kunnen die ook opgelost worden. Minister Donner kijkt dus met belangstelling uit naar de meldingen die via de website ikwilookwonen.nl via de woonbond aan hem worden doorgestuurd. Maar hij denkt en hij vindt dat er problemen opgelost kunnen worden. We weten het al jaren, veel grondstoffen raken op, maar in de zeebodem blijkt nog wel wat te halen. Wat valt er te halen in het verkeer met alleen de Geest? Nou, het begint al behoorlijk druk te worden. Er staat uh, 100 kilometer file. Er zijn hier en daar wat rijstroken afgesloten door aanrijdingen. En er zijn ook twee wegen helemaal dicht. Dat gaat om de A50 van Apeldoorn naar Emmeloord. Die weg is dicht tussen knopend Haddermebroek en Kampen Zuid. Er is er een aanhanger in de sloot terechtgekomen, dus het gaat ook even duren daar. En de N201 tussen Uithoren en Hilversum is in beide richtingen dicht tussen Loenen en Kortenhoef. Ook daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar omgeleid. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. In Nederland wordt voor de honderdste keer gevierd dat het Internationale Vrouwendag is. Dat gebeurt onder meer in Maarse en daar is Menno Reemmeijer. Menno, ja, misschien een beetje flauw vraag, maar ben je de enige man daar? Ja. Nee, ja, toch. He, dat jij die vraag nou stelt. Nee, zeker niet. Nee, nee, ik staat hier een manier zelfs een fles wijn uit te pakken. Zal ik dan maar ook maar vragen, heel voor de voor... Ja, ik zal, heel even snel jongens, even voor... Wat doet u hier? Ik uh, probeer hier uh, gewoon mensen wat ja. te laten proeven. Nou, wat laten proeven, ja. nou, wat proeven want het is ook wijn, Lucella hier. Gewoon te koop. Ja, wijn kopen. En hoe doen ze het nog meer, die viering van de Vrouwendag daar? Nou, daar gaan we... Ja, ik loop ook maar hier gewoon binnen. Je moet je voorstellen, een congrescentrum, zeg ik goed. Een beetje van een congrescentrum. Ja, wordt er geknikt. In Maarsen, een beetje buitenaf. En dan kom je dan binnen. Het eerste waar ik op stuitte... was dus deze meneer met zijn wijn. Want er is gewoon een marktje. Ik zag allerlei zalen. Met name Nelly Kroeszaal, de ofra win Zag ik ook nog. Ja, ofra Ja, klopt. Allemaal toch bekende dames uit het heden en het verleden. Ja, op de viering, is het de viering? Het is de viering van de 100ste Internationale Vrouwendag. Ja, ja klopt. En, en de vraag is dan natuurlijk, is het nodig? Is het nodig om dat te vieren? Ja, ja, ja nou ja, ik denk het wel. Als je ziet wat er uh, een belangstelling voor is, dan is het blijkbaar uh, nodig. Ja, ja. Ja. Vanuit verschillende aspecten, zowel vanuit het vrouw zijn met elkaar, verbinden en leuke dingen doen met elkaar. Als vanuit toch gewoon eens kijken van waar staan we en waar kunnen we naartoe. Ingwin Bol. Uh, is initiator van dit geheel? Ja, klopt. Ja. We hadden een beetje de indruk op de redactie. Ik zeg maar eerlijk dat het ja. sterven naar dood was. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, ik denk dat er heel veel met jullie uh, dat idee hadden. Ja. Alleen uh, wij hadden zoiets van, uh, laten we eens wat gaan doen om een stukje bewustwording te creëren dat dit de honderdste viering is en uh, het de moeite waard is om daar gewoon wat aan te doen. En dus stond ik net bij een, een panel uh, discussie ja. uh, met, met, met allemaal vrouwen, het zijn veel ja. ondernemers viel me op. Ja veel ondernemers, ja. klopt, Ja, die maken de tijd ook vrij. Met natuurlijk de stelling, het is onmogelijk een succesvolle carrière te combineren met het goede moeder zijn. Ja, ja, ja. nou ja, je moet toch een beetje uh, triggeren en uh, ik zat met een schuin te kijken naar mijn dochters die in de zaal zaten en ik dacht van, wat zou nou, er zijn nu zeggen op het moment dat die vraag uh, ja. zou komen. Ja. Ben ik nog even benieuwd, ga ik even weer naar mijn collega. Want uh, Tim, jij uh, had het vanmiddag over uh, dat luisteraars konden meepraten. Over welk recht moet hebben vrouwen nog nodig? Was dat ook weer de stelling naar de luisteraar toe? Dat klopt en die gaan we later in de uitzending samenvatten. Maar wat in ieder geval wel meteen opviel, met name via Twitter, oh, is dat veel vrouwen reageerden en meteen ja. zeiden van gelijke behandeling hebben we grotendeels, maar gelijke betaling, daar schort nog het nodige aan. Ja. Oh, nou, leg ik hier even vol. Gelijke behandeling, dat hebben de vrouwen eh, ja, zeggen onze dat luisteraars. Is mee, ja, ja, dat zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. Gelijke betaling. Ja. Ja, nou ja, gelijke betaling, dat is er uiteraard nog steeds niet. En uh, ik heb uh, vanochtend daar een uh, prachtige stelling over gehoord. We zitten nog met 20% verschil, ongeveer. Ja. En uh, nou kunnen we natuurlijk met als vrouwen heel erg hard de barricade op van we willen 100%. Ja. Uh, die vrouwen die zijn er ook, die dat willen. En dat is prima. Er is echter ook een hele grote groep vrouwen die zegt van laat die 80% maar. Ja. En die 20% dat wordt passie, dat wordt leuke dingen doen, dat wordt balans, dat wordt uh, laagverhaal, dat wordt kinderen dat, dat doen mannen uit. niet, hè? Die willen gewoon werken. Uh, nou, sommigen niet. Ik denk dat er heel veel pappadagen en zorgdagen... zijn. Oh, papperdagen. Dat is het wat er is. Ja, nou ja, ik heb ze Zal niet meegemaakt. Me dat is voor mijn tijd. Of ja. na mijn tijd. Zo moet ik het eigenlijk niet zeggen. Met toch de vloek van de emancipatie, de pappadag. Uh, ja, ik heb het geen idee. Volgens mij wilde de, de vaders dat heel erg graag. Dus het is meer de emancipatie van de man geweest die dat wilde. Ja, ja. ja. ja wordt hier... Oh, jee, ja. ja, er wordt nog... Ja? Ik denk het is. toch de ergste wat er is? Waarom? Die ik vind term. Het, niet. het is toch iedere dag zeg ik dan. Nou, dat denk ik niet als een vader van om uh, acht uur de deur uitgaat en om acht uur een keer thuis komt. Er is toch ja. geen papadag. Ziet hij zijn kinderen niet? Nee, dan moet hij gewoon meer, meer zorgen dat hij meer thuis is. Ja, maar waar zorgt hij met die papadag oh, nee. voor dan? Of niet? Moet dus nog wel wat gebeuren? Ja, dat denk ik ja. wel. Nou goed, ik ga hier verder kijken. Uh, ik sta nu nog op de markt. Maar er zijn ook workshops. Ja workshops. Nou, heel hey, hey, even nog, jongens. Dan, dat gaat van succesvol afvallen zonder dieet tot, waarom zijn er weinig vrouwelijke leiders van ja. balans voor moeders tot personal branding, de ja. female touch. Ja. Nou, ik ja, ben absoluut. benieuwd. Vanaf 5 uur. Ja, Veel plezier, ja, Menno. Wie had dat gedacht 100 jaar geleden? Zo'n discussie die hij voert over papadag. Onze weerman, Marco Vergoed Marco, we zijn nu al drie dagen met, met heerlijk, fris, maar vooral zondag weer. Ik, ik vind het eigenlijk wel best. Er was een verandering aangekondigd door je collega Weerman, Gerrit, gisteren. Maar ik vind het moeilijk te geloven dat er een verandering komt. Ja, ik vind het eigenlijk ook nog steeds moeilijk te geloven als ik naar buiten kijk. Het is gewoon prachtig weer. En waar zou die bewolking vandaan moeten komen? Nou ja, ik weet het antwoord wel, want ik heb op de weersatelliet gekeken. En die bewolking ligt nu boven Engeland en komt geleidelijk aan onze kant op. En dat betekent dat we morgen echt een heel ander plaatje gaan zien. Uh, we krijgen meer bewolking. We krijgen ook wat neerslag wat in de loop van de ochtend over gaat trekken. Gelukkig ook nog wel wat zon hoor. En de temperatuur levert niet zo heel veel in. Sterker nog, die is een beetje vergelijkbaar met vandaag. Hoewel ik niet denk dat we nog makkelijk boven de 10 graden uit gaan komen. Wat we vandaag in het zuiden van het land wel hadden. En is dat iets wat blijft hangen dan, dat weer? Nou, het is in ieder geval iets waar we morgen mee te maken hebben. En donderdag. Het wordt zelfs een beetje herfstachtig. Want we hebben niet alleen meer wolken, maar ook die neerslag. En zeker donderdag kan het behoorlijk nat worden. Maar er komt ook een heleboel wind te staan. Morgen hebben we in het noordwestelijk kustgebied al een harde wind. Een windkracht 7. En dat zou donderdag wel eens een windkracht 8 kunnen zijn. En dan merken we ook in het binnenland dat het een behoorlijk winderige boel is. Ja, En als gezegd, dan lijkt het weer een beetje herfst. Ja, en, en daarna? Nou, gelukkig is het wel wisselvallig weer. En dat betekent dat er ook weer een keer dat we weer de andere komt. kant op gaan. Ja, en vrijdag en zaterdag zien er gelukkig een stuk kalmer uit... met zonnige perioden. En als het een beetje mee zit, blijft het die twee dagen ook weer droog. Ja, en hoe warm dan? Koud? Een uh, Beetje vergelijkbaar met, met nu. We zitten zo tussen de 8 en de 11 graden ruw weg. Het is wel zo dat als het weer kalmer wordt en wat opklaart... dan kunnen de temperaturen vooral in de nacht weer wat kouder worden. Marco Verhoef, dank. Gaan we verder met een nat karwei. Boeren naar grondstoffen onder de bodem van de oceaan. Het Nederlandse bedrijf IHC Merwede gaat daar werk van maken. De bouwer van baggerschepen werkt samen met de Belgische baggeraar Deme. Goof Hamers, goedemiddag. Goedemiddag. Bestuursvoorzitter van IHC Merwele. Ik heb zo'n beetje proberen voor te stellen hoe dat in zijn werk gaat. Dan denk ik aan een heel groot schip met een lange, heel stevige kabel. Vooral lang, eh, verbonden aan zo'n graafmachine op de bodem. Met een hele stevige, diepe, lange boor. Simpel idee, maar waarschijnlijk is de uitvoering wat ingewikkelder. Ja, de uitvoering is een stukje ingewikkelder. Uh, nou, een paar aspecten kloppen wel. Je hebt er in ieder geval een soort van uh, graafrobot voor nodig... die uh, over de zeebodem rijdt of daar overheen glijdt. En uh, die graafrobot uh, die, uh, die, ja, die graaft dus de, de delftstoffen op uh, op de bodem van de zee. En dan moet u denken aan dieptes uh, van 1 tot 3 kilometer uh, diepte. Oh, dus de, volgende... de bodem, daar ga je dan 2 tot 3 kilometer de diepte in? Nee, nee, nee, de bodem is 2 tot 3 kilometer onder water. Okay. Dus de delftstoffen die wij uh, gaan zoeken, gaan we in, die liggen gewoon op de zeebodem. Hè. Dus het hele ah. mooie van uh, mijnbouw op de bodem van de zee is dat het daar gewoon eigenlijk voor het oprapen ligt. Alleen op dit moment is de technologie uh, niet beschikbaar om dat daadwerkelijk commercieel te kunnen doen. En uh, wat wij uh, nu beogen met onze partner DEMA, en we hebben we daar een joint venture mee gevormd... is om gezamenlijk een totale oplossing aan te bieden om uh, die delftstoffen wel degelijk te winnen en naar boven te brengen. Dus zoeken, graven en naar boven brengen. Dat is de joint venture met het Belgische bedrijf. Ja, dat, ja. dat, dat klopt inderdaad. Is het dat al eerder gedaan? Nou al ja, dus, dus, uh, een aantal jaar is er, uh, is er uh, op, op diepe water uh, gezocht en uh, worden er ontwikkelingsprojecten gedaan. Wij zijn zelf al een jaar of drie bezig met het uh, onderzoek uh, bestuderen van technische oplossingen en haalbaarheidsstudies. Uh, als onderneming zijn we al heel lang bezig met mijnbouw onder water. Uh, ja, wat heel weinig mensen weten is dat er al heel veel mijnbouw onder water gebeurt. Dan moet u denken aan dieptes tot uh, ongeveer 300 meter. Wij hebben bijvoorbeeld apparaten geleverd waarmee de beers diamanten wint voor de kust van Namibië op de bodem van de zee op 350 meter diepte. En op heel veel andere plekken op de wereld gebeurt mijnbouw onder water. Maar dat is toch kinderspel vergeleken bij wat jullie voor plan zijn, dat jullie echt 2 tot 3 kilometer de diepte hebben Ja, dat is, dat is inderdaad de volgende stap. Dat is echt een, ja, een, een, een volgende grens die overschreden moet worden. In, in diepwater gedragen stoffen zich heel anders dan in ondiepwater. En kunnen wel technologie om over zulke grote afstanden hele grote hoeveelheden te verpompen. Dat gaat vooral om die grote hoeveelheden, anders kan het niet economisch. Ja, dat is technologie die er gewoon niet is, waarvan wij denken dat we die kunnen ontwikkelen. Daar zijn we al van overtuigd en dat is precies wat we samen met DME van plan zijn om te gaan doen. Denken we aan zilver, koper, goud? Ja, kijk, in principe ligt alles uh, wat uh, op, de, op de aardbodem, uh, op land ligt, ligt ook in de zee. Hè. Alleen uh, op, op land zijn we al sinds het rondste tijdwerk aan het graven uh, naar van alles en nog wat. En op de zeebodem is alles nog om aangeraakt en uh, ligt het vaak uh, gewoon voor het opgrijpen op de bodem van de zee. En daar en dan zijn dan natuurlijk inderdaad... ook wel uh, ook nog ecosystemen die je enigszins met rust zou moeten laten. Nou ja, uiteraard. Uh, bij het, uh, het wel winnen is uh, duurzaamheid een heel belangrijk aspect. En... Uh, dat is iets waar wij in de baggerij ook al heel veel ervaring mee hebben hoe je dat moet doen. Maar de Delftstof wat u net vroeg die we daar kunnen vinden, dat is goud, koper, zink, diamanten, maar ook bijvoorbeeld hele zeldzame hardmetalen die nogal eens inzet zijn van allerlei politieke schermutselingen. Die liggen daar op de bodem van de zee. En het gaat om de technologie te ontwikkelen... om dat inderdaad op een duurzame wijze naar boven te brengen. Een nucleus diep onder water. Ik dank u eigenlijk, Goofhamers van IHC Merwede. In het ja, verlengde dankjewel. van dit uh, boorverhaal gaan we het hebben over de olie. De benzine, een liter euro lood vrij, kost nu 1,70 euro. Dat is een record. De vraag is, brengt dat de mensen uiteindelijk op de fiets of in de trein? Verslaggever Joosvind Trehi ging naar de pomp.